De Carrièrebeurs, 11 en 12 maart in de Amsterdam-Rai. Kijk op carrièrebeurs.nl Dit is Radio 1. Middernacht, donderdag 27 januari. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil met de Afghaanse autoriteiten afspreken... dat door Nederland opgeleide agenten niet worden ingezet als militair. Dat zei minister Rosentaal in een Tweede Kamerdebat over de missie naar Kunduz. De afspraak moet worden gemaakt nog voordat de Nederlanders... naar Afghanistan vertrekken, zei Roosentaal. Vooral voor GroenLinks en de ChristenUnie is dat een belangrijk punt. Als de Afghanen zich niet aan de afspraken houden... kan de uiterste consequentie zijn dat er een eind komt aan de missie... voegde Roosentaal eraan toe. Verder zegt de minister Hillen de Kamer onder meer toe... dat hij de lengte van de opleiding van de recruten wil verlengen. Die is nu voorzien voor zes weken... maar dat zou er bijvoorbeeld 16 tot 18 kunnen worden. En staatssecretaris Knapen zegt ertoe dat een minder groot deel van de missie voor rekening komt van ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet moet voor morgenochtend tien uur de Kamer in een brief laten weten op welke manier de toezeggingen worden uitgewerkt. Bij nieuwe protesten in Cairo zijn twee mensen omgekomen naar verluidt een betoger en een politieagent. Ze zouden zijn omgekomen bij gevechten tussen de politie en demonstranten. Het hoofd van de Arabische Liga pleit voor hervormingen in het Midden-Oosten. Secretaris-generaal Moussa wil dat de regeringen daar transparanter worden. De Belgische formatie ligt opnieuw stil. Koninklijk bemiddelaar Van der Lanotte heeft zijn ontslag aangeboden aan koning Albert. Hij is 99 dagen bezig geweest om de partijen op één lijn te krijgen, maar dat is niet gelukt. Volgens Van der Lanotte is er geen reëel perspectief op vooruitgang.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 Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur min 3. Overdag zonnige periode. Het is droog en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. En wat gaan we dan doen... Zou ik dat op de muur kunnen schrijven? Ik leer schrijven door met mijn vinger de vorm van de letters na te voelen. Ik ken die letters al, maar wil zo nog wel een keer leren schrijven. Ik sta op een bed en schrijf op de muur. Spring op het bed op en neer om de woorden waarmee ik wil beginnen... zo hoog mogelijk op de muur te schrijven. De maan in de lucht, als een letter uit een doos letters als ik misschien geen tijd meer heb om te leren schrijven. Als het te donker is om het papier te zien en ik geen licht wil maken... schrijf ik steeds grotere letters verder uit elkaar... Nagroom Wijnberg. Hij las zijn gedicht... en wat gaan we doen, zou ik dat op de muur kunnen schrijven. Een gedicht uit zijn meest recente bundel, die van Van Galiep. Vorig jaar won dit gedicht de Gedichtedagprijs... en met het verstrijken van het middernachtelijk uur... is het alweer Gedichtedag geworden. Het oog bereidde ons daar al uitgebreid op voor. Ja, een dag die wij gaan beginnen met de Gedichtedag... want nacht is het thema van de Gedichtedag. Mijn gast in de Groen Wijnberg debuteerde in 1989 met de bundel De Simulatie van de Schepping. Een reeks andere dichtbundels en romans volgden. En zijn bundel Het Leven Van uit 2008 won de vorige VSB Poëzieprijs. Daarnaast is Wijnberg ook hoogleraar cultureel ondernemerschap en management aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, Vartel, welkom. Dank. Fijn dat je er bent, fijn dat je wilde lezen uit de bundel, dat winnende gedicht van vorig jaar. Die bundel die van, van Galip, dat is een bijzondere bundel, want je richt je in alle poëzie in die bundel eigenlijk tot Mirza, Galip. En dat is een Indiaas dichter. Um, wat maakt die man voor jou zo bijzonder? Uh, dat het een heel erg goede dichter is. Was, uh, en een van de grappige dingen overigens van de, van, die het voor mij ook zo nuttig in zekere zin maakte... om met die dichter in deze bundel te werken... is dat juist het soort gedichten wat hij schreef, uh, de, de vorm van de gazal... daar spreekt de dichter tot... Uh, uh, het personage van de dichter. Uh, dat is juist een van de vaste stelvormen. van een traditionele Gazal. Dus en wat is een Gazal precies? Een, ja, een Gazal is een, is een oorspronkelijk Arabisch. Uh, later Perzisch en Oerdu. Uh, klassieke stelvorm. Het is rijmend. Ik, ik rijm dan niet. Maar het is een, een gedicht dat bestaat uit een aantal. Uh, uh, uh, uh, uh, tweezinnige strofen. En waar aan het einde. De, waarvan de dichter zichzelf als personage eh, normaal gesproken opvoert... tegen zichzelf spreekt, zichzelf laat spreken. En dat opent natuurlijk een heleboel mogelijkheden als je daarvan gebruikt... maar in feite van andermans dichterlijk personage gebruik kan maken in je eigen gedichten. En welke mogelijkheden opent dat dan? Uh, dat opent nou ja, in een hele brede zin uh, de, de mogelijkheid... dat je, dat je ten eerste een, een, een, een direct klaar personage hebt... wat je kan laten praten, waartegen je kan praten... en die je als het ware... Bedoel, het, het, het, het, het, er zit ook vrij veel spanning in, in de zin dat Galiep... is het personage wat de historische dichter Galiep opvoert in zijn gedichten en ik uh, ge, ge, praat alsof ik een, een, een, een alsof ik zelf als dichter de, de, de, aan het woord ben en praat met Galiep als personage uitgevonden door Galiep... en met die historische dichter Galiep. Het, dus, het lijkt uh, een beetje op een Drosteffect, als het ware. Een, ja, een drost-effect is eigenlijk wat, wat rechtlijniger dan je hier kan doen. Maar niet dat je het allemaal zo, uh, zo, zo als een soort puzzeltje hoeft te lezen. Maar je kan... Uh, ik kon over een heleboel dingen praten dankzij deze constructie. Ik bedoel, als je een imaginaire muze opvoert... kan je er ook wat tegen zeggen. En in dit geval... Uh kan ik vrij veel zeggen, omdat ik met Galip praat. En Galip is een van de intelligentste mensen die er in de laatste eeuwen geleefd heeft. En toevallig ook nog een van de grootste dichters. En wat wat leeftijd leefde hij precies? Uh, begin 19e eeuw tot 1860 ongeveer. Hij heeft de komst van de Engelsen en de val van het Mogolrijk nog net uh, meegemaakt. De, de, de, de, de, de, de, de Indian Mutiny heeft hij nog net meegemaakt. Dus een paar jaar daarna gestorven. We leren hem beter kennen uit de gedichten die jij geschreven hebt. We leren jou ook beter kennen uit die, uit die gedichten. Zo um, leer je uh, uit de gedichten dat, dat um, hij een, een moslim was... maar dat hij tegelijkertijd uh, ook uh, dol was op wijn... en daar ook uitgebreid uh, uh, vele liters van consumeerde. Uh, is dat iets wat, uh, wat jij ook uh, aantrekkelijk in vindt? Uh, nou, zijn, hij is in ieder geval niet erg dogmatisch. En in zekere zin is hij bijna een heroïsch voorbeeld... voor deze tijd vol fundamentalistische verdwazingen. Omdat niet alleen dat hij, dat hij inderdaad een wat vreemd soort moslim was... maar toen hij stierf uh, waren er rellen op straat... Uh, tussen, de, tussen de shiiten en de soenieten die beiden dachten dat hij bij hen hoorde. Dus daar de, hij speelde het klaar om daar voldoende onduidelijkheid over te creëren... dat er na zijn dood rellen waren over op welke manier hij begraven zou moeten worden. Ja, bij Van, welke partij hij hoorde. Ja, hij zelf omdat ze hun eigen, eigen begrafenistradities had. hadden. Mm -hmm, en mm -hmm. dat, was, dat was op dat moment wel een issue. Ja, en dat wij gebruiken? Dat past ook bij het weinig fundamentalistische denken van. Ja, van nou ja hij zei hoe hij definieerde zichzelf toen dat overigens inderdaad een politiek issue was, namelijk na de val van Delhi, na de mutiny. De mutiny, dat is de, de overname van de Engelsen door India. Nou, het is de Engelsen hebben eigenlijk het, het effectief het land overgenomen en dan krijg je een grote opstand die waar uh, die dan vrij hard neergeslagen wordt en dat is de, de en dan neemt echt de Engeland direct en. Formeel ook het bestuur over dan worden de laatste mogol keizer wordt afgezet uh, en op dat moment worden alle, uh, alle uh, uh, uh, moslims uit Delhi verdreven. Op een, op, in ieder geval voor een tijdje, mm -hmm. en, en nou, niet Galip, ook dankzij allerlei uh, persoonlijke relaties, maar hij presenteert zichzelf dan inderdaad... als een halve moslim. Want hij, hij, hij eet geen varkensvlees... maar hij drinkt wel wijn. Ja, ja. De... Dat is ook iets wat jou aanspreekt. Ja, zeker. Dat, ja. Uh, maar gewoon... Hij, hij, hij, is, hij is zelf ook erg geïnteresseerd... in... Ja, de, de, de alle, alle, niet alleen... De, niet alleen de, de, de, de grappen van theologie... maar ook alle onderliggende tradities. Wat voor mij ook in deze bundel uh, het weer mogelijk maakt... Om, ja, in ieder geval voor, voor, op een manier die ik interessant vind... om naar Joodse en soms zelfs christelijke tradities... via de, de, de, de islamitische tradities te kijken. Ja, want jij stamt zelf uit de Joodse traditie. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Uh, uh, deze bundel, dat is je meest recente bundel. Een nieuwe bundel is een aantocht. En jij gunt ons straks alvast een voorproefje uh, daaruit. Maar als je het goed vindt, wil ik eerst even uh, uh, kijken naar de actuele... Samen met jou. Want vanavond werd bekend dat Armando de nieuwe VSB poëzieprijs heeft gewonnen. voor zijn bundel Gedichten 2009. Uh, luister even mee naar een klein fragmentje uit het NOS-journaal. De winnaar van de VSB poëzieprijs 2011 is. Armando. De prijs is vanavond uitgereikt in het stadhuis van Utrecht. Armando krijgt de jaarlijkse prijs voor zijn bundel Gedichten 2009 jury noemde de gedichten monumentaal en verpletterend. De prijs bestaat uit 25.000 euro en een kunstwerk. Armando, de winnaar van de nieuwe VSB Poëzieprijs. De vorige VSB Poëzieprijs ging naar mijn gast van vannacht in Kazerunen... naar Groen Wijnberg, Het Leven van, zo heette die bekroonde bundel. Heb je deze bundel van Armando gelezen, uh, Nagoen? Nee, als ik eerlijk ben, niet. werk nee. van Armando? Een beetje en ik ook weer bedoel euh, ik, ik ken het niet erg goed en oh, ik zou opnieuw liegen als ik zou zeggen dat ik er euh, dat ik er weer opsta en naar bed ga maar euh, euh, ja euh, dat, euh, dat dat dat hoeft ook niet met elke dichter. Lees je ja. veel collega's? Lees je veel werk van de collega dichters? Best wel veel denk ik, maar niet. Niet, niet overwegend, uh, mijn, mijn levende Nederlandse collega's. Hoewel daar ook best wel een paar van. Maar uh, ik, uh, nou, nu, nu, nu, nu maak ik mezelf helemaal uh, terecht gehaat. Maar ik denk dat ik alle genomineerden van deze VSB-ronde... Nee, met één uitzondering. Ik heb Eva Cox nog gelezen... en de andere vier heb ik eerlijk gezegd niet gelezen. Nee, maar je zegt eigenlijk lees ik meer buitenlandse poëzie dan Nederlandse poëzie. Op wat uitzonderingen in het Nederlandse taalgebied na? Ik, in het algemeenheid wel, ja. En wie lees je dan bijvoorbeeld? Ja, ik... En heel erg veel verschillende dichters waar ik inderdaad voor doe van van, uh, uh, van, van lang dode dichters uh, tot, uh, uh, tot, tot, tot, tot dichters waar ik die ik toevallig op welke reden dan ook tegenkom. Uh, in, in, in. En, en nogmaals, er zijn overigens een heleboel dichters en andere taalgebieden. waar ik er altijd nadrukkelijk bij moet zeggen. zoals Galiep dat ik ze niet in het origineel kan lezen. Nee. voordat mensen denken dat ik een totaal uh, universeel genie ja, ben. Ik dat ik alle talen <laughs> spreek van deze wereld. Ja. Uh, ja. Maar ik bedoel even. vroeger, toen ik begon met schrijven. had ik echt eigenlijk helemaal geen Nederlandse poëzie gelezen. Uh, dat, dat, dat, uh, ik heb ook helemaal geen Nederlands achtergrond. Nou, je bent jurist en econoom. En ik had het eerlijk gezegd ben ik zelfs de middelbare school Nederlands uh, uh, daaraan uh, ontsnapt. Maar waarom kreeg je dan toch belangstelling om poëzie te gaan schrijven, terwijl je uh, je niet hebt laten voeden door grote Nederlandse of Vlaamse voorbeelden? Nou ja, ten eerste je, je leest wel poëzie of je, ik lees ik lees literatuur. Uh, en ik denk dat ik in eerste instantie... meer andere dingen dan, dan poëzie gelezen heb. En op een gegeven moment ook wel poëzie ben gaan lezen. Maar voornamelijk buitenlandse dichters in vertaling. En niet per se Nederlandse maar dichters. Maar waarom dan niet die belangstelling voor dat Nederlandse literaire werk? Voor die Nederlandse poëzie? Is, is die poëzie minder interessant? Nou nee, je? ik ben er later wel achtergekomen... dat er zeker uh, hele interessante... en, en dat, er, dat er nu ook... Interessante levende dichters rondlopen. De, uh, ik bedoel, ook, ook niet erg veel, er zijn nooit erg veel interessante dichters waren ook. Maar de, de, er zijn er wel. En uh, als daar als van een van hen wat uitkomt, dan, dan lees ik dat ook wel meteen. En wie vind je dan interessant, nou ja, Nederland of Vlaanderen? Uh, hoe dit, maar nou ja, eerlijk gezegd ben ik, ben ik met name erg geïnteresseerd in een, in een aantal mensen die toevallig vrij dicht of in hetzelfde jaar als ik ook inderdaad gedebuteerd zijn als Tonnes Oosterhof, Arjen Duinker, uh, Michel uh, uh, en er zijn andere dichters uh, Alfred Schaffer uh, die ja, die ik moet erbij zeggen, allemaal mensen die ik toevallig persoonlijk ondertussen ook best wel goed ben leren kennen uh, al is dat ook niet ja, zo verwonderlijk in, in de toch niet enorm grote wereld van de Nederlandse poëzie. Nee, nee. Uh, en al ben ik daar nog steeds een relatieve buitenstaander... met alle voordelen en een paar nadelen van dien. Want ik, ja, uh, ik, ik heb een fulltime baan buiten de literaire wereld. Dus ik loop wat minder rond in, in het literaire wereldje. Maar en je geldt ook als een ontoegankelijker uh, uh, uh, uh, poëet. Daar gaan we het straks uh... Nou, dat is een een misverstand voordat, ja. je dat, voordat je dat onbestraft. Nee, we <laughs> gaan het straks verder over hebben, maar dat is wel wat er altijd over jou gezegd. Van, hey, het het, het oh, werk ja. lijkt heel makkelijk toegankelijk. Het is heel makkelijk toegankelijk. Niet alles, maar het is heel makkelijk toegankelijk. En het, het, uh, het is, denk ik, aanmerkelijk toegankelijker... dan 99 van de moderne poëzie. Maar dan gaan we het straks toch over hebben... waarom het dan zo is dat veel mensen... Uh, uh, uh, halverwege het lezen van, van jouw poëzie... vaak denken, ja, maar ik, ik, misschien volg ik dit niet meer helemaal. En jij zegt toch, het is heel toegankelijk hoe dat zit. Daar gaan we het straks over hebben. Maar er knippert ook nog een antwoordapparaat hier. Er is één nieuw bericht. Helco, nacht. Bij jou is uh, Nagroom Wijnberg de gast. Morgen, uh, jouw dag dus donderdag, vandaag is het Gedichtedag. Het thema is nacht. Waar ik benieuwd naar ben, is Nagroom Wijnberg zelf een nachtmens? Mooi gesprek. Dag. Ja, nacht is inderdaad het thema van deze Gedichtedag. Ben je een nachtmens? Uh, op het ogenblik helemaal niet. <lacht> Hoe komt dat? Eh... Uh, ee omdat ik vrij vroeg probeer op te staan. En misschien nog erger omdat mijn partner uh, beslist geen nachtmens is. Dus daar uh, pas je toch in zekere zin ook aan aan. Maar ik, ik, ik, ik, uh, het varieert. Maar ik, uh, ik vind het op zich vrij prettig om s ochtends vroeg uh, op te staan. En, uh, en dan vrij helder te zijn. Mm -hmm. uh, in plaats van uh, tot diep in de nacht uh, wakker te blijven. Maar het is wel eens anders geweest. ook. Uh, dus het is, het is niet een constante uh, constitutionele kwestie. Inspireer de nacht. Donker inspireert. In de zin van dat het helpt je te concentreren en, en, en, en helpt allerlei soorten afleidingen buiten te sluiten. En het helpt je rustig te voelen in een aantal opzichten. Dus dat uh, in die zin is. is is nacht verre van onprettig om het maar heel erg pragmatisch uh, te uit te, te drukken. Ja, het donker inspireert je, je. Je wordt gedwongen om je, om je uh, op je, je eigen vierkante centimeter terug te trekken. Wilt dat ook zeggen dat je vaak in het donker schrijft? Nou ja, het, het, uh, toevallig dat eerste gedicht dat ik voorlas... Uh, uh, het gaat in, in een heel letterlijke zin ook over in het donker schrijven. Mm -hmm. Maar uh, in het donker schrijven is namelijk nogal, nogal problematisch. Want als je geen licht maakt, dan... dan Precies, ja. zoals ik in het gedicht beschrijf. Ja, ja, ja, ja. Dan, dan moet, je, moet je ervoor zorgen dat je letters niet door elkaar heen komen. En dat, dat ja. ververgt een, een, een bepaald soort aanpak. Maar eh, in dat opzicht is het weer een, een gedicht. wat heel concreet over hele specifieke ja, uh, probleempjes en oplossingen gaat. Dus ook weer heel toegankelijk voor mijn gevoel. Maar eh, ik, ik, ja, ik, ik schrijf, bedoel je, in het in pikken donker schrijven. Doe je is het dus niet erg handig, maar in nee, maar met een, zeker... dat ene bureau lampje erbij in een in een niet al te lichte ruimte vind ik wel prettig, ja. ja om daar je poëzie te maken. Je hebt een gedicht meegenomen hè, euh, over de nacht. Ja, dat dat ik dacht daar is een, een, een, een, een toevallig het is een gedicht dat ik graag voorlees ja, wat ja. wat heel expliciet een, een, een, een, een, een ja, als een nachtgedicht te beschrijven is. Dat is uit een, uit een bundel langzaam en zacht uit ik denk 92. Mm Hoe -hmm. dat dat van je eerdere bundels? Dat is, eh, ja dat okay. is, ja, ik, uh, ik weet niet eens meer helemaal zeker alle jaartallen van mijn bundels. Dat klinkt ook wat aanmatigend, maar uh, voorlezen? Ja, graag. graag, graag. Het, uh, het gedicht heet Dansmuziek. Ik maak het verschil weg tussen stukken met en zonder opwinding. Voordat je muziek verandert, kan je beter leren vechten. Omdat je je op straat moet verdedigen, alleen tegen velen die merken dat je hun dansmuziek hebt veranderd. In het donker, tussen twee kapotte straatlantaarns. Ik maak het verschil weg tussen voor- en nabedreiging. Ik maak voetstappen in het donker in een straat die langer wordt. Je kan beter je vingers leren beschermen in een ijzeren handschoen... als een lange handschoen van een vrouw die ze geleerd heeft... zich op muziek uit te kleden. Ze hoorden herhalingen en pas dagen later merken zij dat het geen zijn. Geen herhalingen. En ze rennen gillend de straat op om mij te zoeken. En ze rennen gillend de straat op om mij te zoeken... als ze merken dat ik afscheidsmuziek gemaakt heb... waarop zij niet goed kunnen dansen. Dag, nacht. In, een gedicht wat ik in die zin voor trupeend vind, vind. Het is qua, qua uh, woordgebruik heel toegankelijk, inderdaad. Je wordt meegesleept... Maar, en dat kan ook aan mij liggen, ik ga dan denken: ja, maar hoe moet ik dit interpreteren? Hoe moet ik dit interpreteren? En daar, daar loop ik dan soms vast. Begrijp je dat? Maar het feit dat, dat, dat, dat, dat er niet meteen een pasklare interpretatie is waarin alles past. Waarom zou dat jou vast laten lopen? Nee, dat, dat, dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet die pasklare interpretatie te hebben, maar dat geeft jou misschien wel die naam om toegankelijk te zijn. Ondanks dat hele uh, soepele taalgebruik. Je gebruikt geen ingewikkelde uh, intellectualistische woorden. Je, je uh, maakt, maakt poëzie met woorden van alle dag. Dat maakt het aan de ene kant heel toegankelijk. En aan de andere kant gaan mensen dan misschien wat twijfelen aan hun eigen interpretatie. Nou, nee, ik denk ik, als ik Eerlijk ben, denk ik dat het juist... Dat, dat, dat, dat te veel mensen misschien iets te veel zich aangeleerd hebben... en in zekere zin gaat dit gedicht zelfs daar ook een beetje over... dat te veel mensen zich aangeleerd hebben om dingen poëtisch te vinden... En als, dingen, als er voldoende dingen zijn die poëtisch gevonden worden... dan krijg je daar een poëtisch gevoel... en misschien zelfs een poëtisch... een aantal po samenhangende poëtische beelden bij. En dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan is de, bevre de, de poëtische bevrediging bereikt... en er een voldaan gevoel uh, uh, komt daaruit. En juist als je een gedicht krijgt waarin iemand iets dringend wil zeggen... in de meest eenvoudige woorden... Die, uh, die daarvoor gebruikt kunnen worden... wordt dat moeilijker. Want het is... ik er de, de wordt iets... De, juist de, de, de reactie die je zelf enigszins aanduidt... van ik, ik, ik, ik, ik ben... ik voel me onzeker... Ik ben niet, omdat ik niet helemaal weet... wat mij nu eigenlijk verteld wordt... Mm -hmm. de, de, de eerste assumptie is... dat je dan inderdaad wat verteld wordt. Dat is al, dat is al winst... Uh, je, je wordt niet in een of ander vaag gevoel meegedijnt. Nee, je, maar, je ja, er wordt, wordt, er iets wordt verteld, je iets verteld ja. en je gaat je zorgen maken... of je wel voldoende begrijpt van wat er verteld ja, dat wordt. Nou, dat goed, is ja. al succes nummer één. <laughs> ja. ik bedoel, als, als mij dat overkomt, dan denk ik... Hey, dat, is een, dat, dat, is, dat is die een van de honderd interessante gedichten. Uh, niet in een of ander ja uh, Leuk muziekje, trucje, poëtisch, klinkt leuk. En, en wat hebben we... Nou, dat, dat was het dan. Nee, ik heb het gevoel dat het me iets vertelt wat Succes er wordt nummer één. Wat succes zijn de andere nummer één. successen? En dan is het feit dat ik dus juist probeer... en vooral eigenlijk in die vroegere poëzie... nog meer dan in bijvoorbeeld die Divan van galip mm -hmm. waar je wat je, meer muzikale effecten... wat meer, meer maar juist in die vroegere gedichten die relatief kaal zijn... en in het leven van ook wel een beetje... hoe kaler het is, hoe meer je Wordt om dan inderdaad ja, je, je, je, je, je af te vragen wat de betekenis is. Wat wat ik ook graag probeer te bereiken. En je afvragen wat de betekenis is... is niet per se iets wat zo snel dat comfortabele gevoel... nu heb ik weer een gedicht geconsumeerd... en kan ik mij een oplettend lezer voelen. Maar maak je in die zin anti-poëzie? Poëzie, poëzie is, nee, nee, die niet wil nee, nee. voldoen aan het beeld van die poëtische bevrediging? Het is zeker geen anti-poëzie. Want het is juist poëzie zoals ik denk dat poëzie moet zijn. Namelijk dat het, dat het betekenis zoveel mogelijk betekenis in zich draagt, dat het, dat, het, dat, het, uh, dat, het, dat het iets vertelt en misschien nog meer dingen kan vertellen als je er langer bij stil blijft staan en dat het als het, als het heel goed is de hele tijd door nieuwe dingen blijft vertellen. Uh, en het is niet anti-poëzie, want dat is wat poëzie in de hoogste zin, voor zover ik die begrijp, doet. Mm -hmm. Het is alleen... Uh, anti, ik bedoel, het probeert duidelijk afstand te nemen van poëzie die, nou, dat is ook heel legitiem, misschien, maar het is in ieder geval die poëzie waar ik iets mee kan. Poëzie die probeert te werken als, ja, uh, uh, om, om, om, om, om, om, om een dergelijk, ja, poëtisch sentiment over te mm -hmm, dragen. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, He, je hebt dit gedicht net gelezen. Is er dan voor jou één, als je dat nu terugleest, is er dan één duidelijke aanleiding die je voor ogen staat? Daarom heb ik dat gedicht geschreven? Of werk jij ook vanuit uh, uh, uh, een, een potentiële veelzijdige interpretatie? Nou, Zijn dat ik allerlei ik niet... impulsen die uiteindelijk tot dit ene gedicht leiden? Uh, nou, meer. Uh... Het is bijna nooit... Het, eigenlijk denk ik... Het is nooit dat ik... Uh, uh, uh, denk... Hé, hey, ik wil... Dat is, dat is op zich een belangrijk punt. Ik val mezelf in de reden. Dat doe ik ook nog wel eens vaak. Maar ik... Het is niet van, ik heb een idee, dit en dit zou ik willen zeggen en nu maak ik er een gedicht van. Daar zijn ook heel erg veel slechte gedichten die op die manier werken. Ja. Als een gedicht goed is, dan kom ik dingen te weten die ik nog niet wist. Ook over jezelf. Misschien, Bij het misschien ook over mijzelf, maar dat is eigen. Of, of, of, of het over mijzelf is, of, bedoel natuurlijk voor mijzelf is. Is alles wat ik te weten kom op de een of andere manier wel aan mijzelf gerelateerd. Maar het is niet per, het, het, het gedicht hoeft niet per se een nieuw licht te werpen op de persoon naar Groen Wijnberg. Wat weer een van de van de aardige en nuttige dingen is: van als je, als je, als je de, de, de twee personages bijhaalt, zoals de, ja, de historische dichter Galiep. Ja, ja. En het poëtische personage Galiep. Ja. En je die ook allebei nog in je in je, in je verhaal kan verwerken. Ja, ja. Dan creëer je weer een heel klein beetje meer armslag... om juist niet, niet zo bang te hoeven zijn... om uh, je eigen persoon uh, heel expliciet wel te laten figureren. Ja, ja, dus je zegt inderdaad... die aanleiding is, is niet eenduidig. Uh, ik ga ook als ik schrijf op zoek naar, naar nieuwe inzichten. Net zoals ja, natuurlijk kunnen er krijgen. kunnen vele aanleidingen... Zijn. je begint er altijd ergens. En ik, ik schrijf in heel veel versies. Dus ik bedoel, en, en over meestal elk gedicht ontstaat in heel veel versies. Er zijn geen flashes of inspiration en dan is het gedicht Je er... schrijft niet als einem goes. Nee, dat, dat, dat, dat geldt voor geen enkel gedicht. Ik denk dat, dat als dat een gemiddelde van 100 versies echt niet raar is. Honderd versies? Is. voordat het uiteindelijk in een bundel terecht ja, komt. Ja, ja, ja. Hm. En ik weet hoe dat. En omdat je telkens weer je, je leest en je merkt, hey. Daar, daar klopt iets niet, of je hebt iets nieuws bedacht... en dan moet het gedicht op de een of andere manier... het is niet dat je er iets bij schrijft, of dat je iets, iets, maar als je daar een nieuw element inbrengt... of dat je vindt dat iets niet volledig is, niet sluitend is, niet kloppend is... dan, dan moet je ervoor zorgen dat dat, dat, dat, dat dat stuk tekst, wat het hele gedicht is... Uh, ja, uh, weer, weer, weer gaat werken. Zoals je, als, je, als, je, als je iets verandert in een wiskundig bewijs... moet je ook alles ervoor en ja, alles dat erna je, weer net gaan, zeggen, dat Het lijkt haast op een wetenschappelijke benadering van de poëzie. Want je bent ook wetenschapper daarnaast natuurlijk. Ja, ik ben geen wiskundige overigens. Maar nee, dat dit, niet. Maar uh... toch, ik bedoel, je, je moet dingen kloppend maken. De wetenschap wil nou ja, dingen ook zo goed kloppend mogelijk. maken, bewijzen kloppend maken. Zo goed mogelijk. En in die zin denk ik ook dat inderdaad poëzie, zoals ik die begrijp, en misschien, of misschien, ik ben vrij uh, uh, bereid toe te geven dat ik ongetwijfeld heel erg veel andere dingen mis, maar zoals ik poëzie begrijp, de poëzie die ik graag lees... en de poëzie die, als ik die schrijf, in het beste geval, denk ik, iets oplevert... Is, is in wezen uh, uh, hetzelfde wat ik verwacht van goede wetenschap. Alleen zijn de stijlvormen uh, nogal verschillend. Ja. We praten straks verder over, over die wetenschappelijke carrière ook van je. Um, maar je hebt ook muziek meegenomen. Je hebt heel langs het de dubben: wordt het nou Paolo Conte of wordt het Mark Lenigan? De keuze op de laatste gevallen. Ik ken hem niet. Wie, wie is Mark Eh... Ja. <laughs> maar heeft hij gewoon een leuk liedje gemaakt? Uh, hey, ik, ik kwam wat, wat dingen tegen. Hij heeft samen met Isabel. Ik, ik weet niet eens mijn haar, laat, haar laatste naam. Ik begin, ik begin erg Nederlands-Engels te spreken. Dat uh, heb je uh, dat op de halve. Uh, uh, ik, ik kwam het ergens tegen. En het, uh, het leek me aardige muziek voor op de radio. En ik dacht, dat daar doe je vast mensen plezier mee die tussen nou, 12 en 1 nog naar de radio zitten. Aardig, luisteren. aardige muziek voor op de radio. Wat willen mensen inderdaad? meer meegenomen door Neroen uh, Wijnberg. Dit is Mark Lenneken met Hit the City. Surround Naar Roem, naar Roem Dichter te gasten vannacht in Kazeruna... ter gelegenheid van de Gedichtendag die zojuist begonnen is. We praat nog steeds verder over zijn werk en over, over de betekenis van het werk... en eh, welke betekenis je wilt zoeken als, als lezer. Eh, daar gaan we het eh, ook in het komende kwartier nog uitgebreid verder over hebben. We hadden het al even over je, over je wetenschappelijke carrière. Je bent hoogleraar cultureel ondernemerschap en management... aan de Universiteit van Amsterdam. Wat voor leerstoel is dat precies? Uh, ja, ik was ooit uh, tussie, een, een, een ouderwetse hoogleraar industriele... ik roep hier een organisatie die het wel erg interessant vond... ook... Misschien een beetje vanwege die andere achtergrond. Om te kijken naar economische, om, economische processen in de culturele industrieën En uh, zes jaar geleden uh, was uh, Joop van der Ende zo, uh, uh, in een zo goede bui. En de, de, de Van der Ende Foundation uh -huh. zo, zo genereus. Van Joop om, en zijn vrouw. Hè? Om, ja, om, om, om een, uh, de financiën ter beschikking te stellen aan de... Universiteit van Amsterdam om een leerstoel, mede een leerstoel te maken die... Uh in de economische faculteit die zich met die culturele industrieën... en cultureel ondernemerschap zo bezig houden. En op die leerstoel hebben ze volgens mij benoemd. Dus dat is de aanleiding van mijn huidige baan. Het zal een, een, een leerstoel zijn die erg in de belangstelling staat deze dagen. Nu uh, cultuur uh, moet bezuinigen, nu subsidies uh, verdwijnen... nu cultureel ondernemerschap voor heel veel mensen... de aller niet uh, gewenste uh, toekomst is. Uh, merken jullie ook dat, dat, dat er veel belangstelling is voor jullie vak op dit moment? Uh, er is he heel veel belangstelling van studenten. Dat, dat Ten eerste, ik weet niet of die studenten... want ik denk dat de helft van de studenten niet Nederlands is. Dus ik ben niet helemaal zeker dat dat heel veel direct te maken heeft... met uh, culturele bezuinigingen in Nederland. Nu heb je in allerlei andere Europese landen... niet zo erg verschillende uh, ontwikkelingen. Uh, er is vrij veel publieke belangstelling natuurlijk uh, ge voor specifieke maatregelen... er wordt heel weinig... principieel economisch... over die dingen gediscussieerd... voor zover mij bekend. Waar ik... En als ik helemaal eerlijk ben sta ik ook meestal niet echt vooraan om dan aan die discussies mee te doen. Want het, het, het, het, het worden vaak hele vermoeiende discussies die heel veel tijd in beslag nemen en tot heel weinig zeggende conclusies leiden. Maar, maar je pleit heeft ook in die zin voor een meer economische benadering van, van uh, de, de bezuinigingen die eraan komen nou ja, en de, tussie... de doorstart die sommige mensen zullen moeten maken nu? ja, nou ja, ik bedoel, niet niet erg ver verrassend is dat ik toch nog naar veel van die dingen in de eerste plaats kijk. V als een industrieel econoom. En als er dan gepraat wordt over of subsidies minder subsidies, meer subsidies... een effect hebben op bijvoorbeeld innovativiteit in, in, in culturele sectoren... dan heb ik nogal de neiging om te kijken wat is de, de invloed op de toegangsbarrières. Is het makkelijker of minder makkelijk om een, uh, uh, iets nieuws op te zetten... in een bepaalde sector. En soms is het zo dat subsidies heel erg uh, belemmeren werken voor, voor, voor vernieuwing. Uh, en soms is het zo dat ze, dat ze heel veel stimulerend kunnen werken. Maar dat, is, dat verschilt nogal van sector tot sector. En dat verschilt ook nogal, en dat is toevallig... Ook een van mijn economische interessepunten is... hoe precies door wat voor soort mensen waardebepaling in sectoren... Uh, ja, wie, wie stelt er vast op welke manier wat goed is... en hoe stabiel is dat stelsel van vaststelling wat goed is. En bepaalde soorten van subsidiestelsels hebben een nogal, ja, uh, nogal... nogal... Uh, ongewenst stabiliserend, tenminste in economische zin... ongewenst stabiliserend effect op die manier waarop waarde... Vastgesteld wordt. En in dat opzicht ben ik niet zo droevig met bepaalde. schokkende veranderingen. Ja, dus in die zin ook uh, wat, wat, maar aan de andere kant denk ik. Uh, dat, dat, dat kunst en cultuur. Uh, aanmerkelijk belangrijker zijn. ook voor de Nederlandse economie. dan de huidige uh, regering. en met name de gedoogpartner. Uh, kennelijk meent. Dus het idee dat... De, dus aan de ene kant ben ik helemaal niet zo ongelukkig... met sommige uh, bezuinigingen die tot schokken... in bepaalde delen van het subsidielandschap aanleiding geven. En anderzijds denk ik dat er hele goede redenen zijn... om de overheid meer geld aan cultuur te laten uitgeven... in plaats van minder. Omdat dus, cultuur toch uh, belangrijk is voor de leefbaarheid van een samenleving? Nou de leefbaarheid, omdat er be bepaalde belangrijke economische effecten zitten. En dat zijn niet zozeer... Die die effecten waar juist vaak naar verwezen is... zoals dat inderdaad de, de, de cafés rond uh, het Rijksmuseum uh, indirect voordeel aan hebben. Maar de, de Nederlandse economie als geheel draait steeds meer... op een bepaald soort kennisintensieve diensten... waar de, de culturele ontwikkelingen nogal belangrijk voor zijn. Dus ook daar moet je naar kijken als je uh, cultuur aanpakt... Uh, of geld weghaalt bij cultuur... Cultuur, eh, poëzie valt daar natuurlijk ook onder. Um, we hadden het over, over de, het, het zoeken van betekenis in jouw werk. Hè? En dat was, was een gedicht in deze bundel, het leven van... de vorige winnaar van de uh, VSB Poëzieprijs. Zoek het even op, hoor. En ik had het gevoel dat ik dat gedicht meteen te pakken had. Misschien moet je het even lezen. Ook een, een, uh, een de... mooi staaltje van... Uh, van uh, oh, dat is een gedicht dat ik graag voor ben. Nou, ga je gang. Mijn vader zegt dat het verstandig is om iets te doen... waarin het niet erg is om middelmatig te zijn. Zoals waarin ik professor ben. Hij besluit zich aan de wet te houden als iemand die de wet niet kent... maar verwacht dat zijn kinderen die zullen kennen... en daarom doet wat hij kan om zijn kinderen niet te beschamen. Mijn vader zegt dat hij speciaal voor mij een middelmatig man geworden is zodat niemand zou denken dat ik nooit zo goed als mijn vader kon zijn. Toch zou hij graag willen dat iemand zich hem herinnert als hij er niet meer is. Niet elke dag, maar af en toe zonder het van plan geweest te zijn. Als wat na iemand dood blijft, iemands deel van de waarheid is... wat gebeurt er dan met mijn deel van de onwaarheid? Als iemand dood is, blijft er niets van hem over... Behalve van mijn vader, die in zijn eentje rondloopt waar hij is. Ja, schitterend gedicht. naar Groen uh, Wijnberg. Um, je bent uh, van Joodse afkomst. Je hebt ook een echt Joodse opleiding gehad. Je hebt op een van de weinige middelbare scholen uh, uh, van Joodse origine gezeten in uh, Amsterdam. Het uh, Maimonides Lyceum. Um, hoe belangrijk is die Joodse achtergrond voor je? <tosses> in... Ja... <tosses> Ik bedoel, die, die achtergrond is er. Ik, ik maak er in zekere zin. Ja, de. de, de, de, de, de het feit dat je een, een, een achtergrond hebt die maakt dat je. Met een heel groot stuk geschiedenis, bijvoorbeeld. wat. Uh, ja, wat persoonlijker contact kan hebben. Uh, denk ik dat dat voor mij, die. die dit, dat soort dingen erg interessant vindt. dat dat best wel een. een, een meevaller is. Uh, ik, ik leef niet in de Joodse gemeenschap. Ik heb niet. Uh, uh, ik ben daar zeker niet. Uh, uh, ja, ik, ben, ik ben helemaal niet betrokken bij de Joodse gemeenschap in, in, in, in Nederland op het ogenblik. Maar ja, het uh, is, is, is juist een zo duidelijk deel van mijn achtergrond, dat ik daar ook niet, ja... Ik hoef, ik hoef daar niet zoveel mee. Het is er, net zoals ik Nederlander ben, of mm -hmm. uh, uh, een heleboel andere dingen. En die, die betrokkenheid bij, bij die enorme geschiedenis, het feit dat je letterlijk in die geschiedenis staat, die verrijkt je ook als dichter? Ja, ik bedoel, het is ook een heel erg... Ik bedoel dus Het soort Joodse traditie waarin ik opgevoed ben ben in zekere zin. is, is bedoel, heeft een heleboel voordelen als je later een groot dichter wil worden. Want ten eerste is het een, het is een heel tekstgerichte traditie huh? waar je Slaar? heel erg ge, ge, getraind wordt om, om inderdaad betekenis in teksten te, te, te, te, te zoeken. En, en verschillende betekenissen te vergelijken en te kijken of je daar iets mee kan. En uh, het is ook een, ja, nogmaals ik ben op Opgevoed een heel klein beetje in, ja, we, we, we, in een soort... We, we, we, we houden ons aan de tradities, maar we zijn eigenlijk tegen God... voor zover mm. iemand denkt dat die bestaat. Het is een heel on... Ja, het, is een, het is een niet zo ongezonde... Levenshouding, denk ik, die in ieder geval niet nadelig is. Zoals ik al zei, als je later de poëzie in wil. Niet dat ik iedereen die de poëzie in wil en die vanavond de Turing-prijs niet gewonnen heeft, <laughs> aanraad om eerst joods te worden. Maar het, uh, uh, het, het, is, het kan helpen. Het is niet iets waar ik, uh, waar ik, uh, waar ik uh, in ieder geval achteraf gezien uh, denk dat ik daar heel veel uh, schade aan. Door ondervonden heb. Nou, tenslotte, er komt een nieuwe bundel aan. Uh, jij hebt onze voorproefje beloofd uit die bundel. Hoe heet het gedicht? Uh, de, de nieuwe bundel heet Als ik als eerste aankom. En dat, die komt ergens in september uit. En dit gedicht is: het gedicht heet Als ik storm was. En het is er zit wat uh, het een en ander wat gestolen is bij een. Klassiek Italiaans gedicht uit de 13e eeuw. Uh, uh, goed, wil je het lezen? Ik ga het lezen. Kom. Als ik storm was, loop met mij door de storm, door het donker. Want als ik storm was, stormde ik door de wereld. Het waait niet meer zo hard. De takken breken niet meer van de bomen. Ze liggen op de grond en de maan schijnt. Wat anderen in mij neergelegd hebben als het lang gestormd heeft en ik buiten ben blijven staan. Je kunt het voelen als je een hand naar mij uitsteekt, dwars door mij heen, alsof ik er niet ben. Als ik storm was, liep ik op straat. Mijn maanschaduw naast, naast die van wie mooi is. De anderen mogen de lelijke hebben nieuw gedicht, de nieuwe bundel van Nagoom Wijnberg. Hij was vanaf mijn gast in Barcelona aan het begin van deze Gedichtendag. Hij de dag nog vieren. Uh, um, ik ik zou graag ja zeggen, maar dan, dan moet ik er even over nadenken... hoe ik dat in godsnaam zou moeten doen. Maar in, in, uh, ik vind het op zich een heel mooi initiatief... dus laat ik uh, in ieder geval zeggen dat ik hem vier. Nou, Ik zou zeggen, vier hem door een mooi nieuw gedicht toch te schrijven. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Uh, als u dit gesprek nog eens wilt terugluisteren... of als u zich wil abonneren op onze nieuwsbrief... dan kunt u in beide gevallen terecht uh, op onze website... kataluna.ncfm.nl En het volgende uur praat ik graag met u... over uw favoriete gedicht over de nacht... Uw mooiste lied, of misschien wel een gedicht dat u zelf geschreven heeft over de nacht, poëzie over de nacht. Daar gaan we het over hebben. Die weer klinkt straks. U kunt nu al bellen 0800 1121 en u mail is welkom op kasa-luna@ncrv.nl. De grootste schreevers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen.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 Uw gastheer. Heer van Eersel. Heer van Eersel. dames en heren. Goede, goede maandag. Ja, geweldig. Tetje, Dat... wat zeg jij? Tetje? Het is geen maandag. Het is woensdag. Ja, wat zeg ik dan? Maandag. En het is woensdag. Nou, vergis eens dus menselijk, hè, Tatje. Klootzak. Het is woensdag. Uh, Goedendag, dames en heren. Ja, het weekend zit er weer op. We hebben allemaal genoten van zaterdag en zondag. Wat zeg je, Tatje? Ja, dan kan ik toch wel zeggen op woensdag. Dat we genoten hebben van het weekend. Ja, maar ik mag toch op. Ja, wat Tetje, ik mag toch op woensdag toch ook wel zeggen: heb je een goed weekend gehad? Als je nou iemand en maandag en dinsdag niet gezien hebt, dan kan je toch op woensdag wel zeggen: heb je een goed weekend gehad? Nou goed, daar gaan we nog wel een keer over uh, uh, uh, in discussie. Uh, goed, dames en heren, we gaan begin, uh, beginnen op deze woensdag. En ik uh, begin met gezondheidsnieuws. De regio-bijeenkomsten fibromyalgie. Iedereen die wel eens last heeft van pijn in spieren, gewrichten, nek of rug... in het algemeen hoeft men zich daar geen zorgen over te maken. Maar iets anders wordt het als het chronisch wordt. Nou, fibromyalgie is nou zo'n uh, aandoening waarvan je naar de dokter gaat... en je zegt, ach dokter, ik heb zo'n pijn, ach, het zit hier in mijn spieren en mijn gevrichten... en ik heb vaak hoofdpijn en ik weet niet wat het is... en de dokter kan niks vinden, dan heeft u fibromyalgie. Nou, heel veel vooral bergijkse dames hebben daar last van... En uh, in verband met de grote belangstelling voor deze fibromyalgie-dag... Uh, zijn er nu ook regio gepland in Veldhoven. En u kunt naar de eerste fibromyalgie-dag gaan in uh, dorpshuis Den Bond... aan de rapportstraat 29 in Veldhoven. En het begint om half twee. Pink tongue, drag, and I, the rain, and I, and I, and I, and I, and Gastheer. Peer van Eersel. Uh, goeiedag, dames en heren. Dit is uh, Peer van Eersel. En uh, ik heb hier iemand uh, aan tafel zitten. Dat is Vera Roymans. Goeiedag. Mag ik Vera zeggen? Ja, dat mag u. En uh, Vera, uh, jij bent coördinatrice van de Stichting Maatschappelijk Jeugdzorg bij Gijk. Heel goed. En uh, jullie zijn een grote bewustwordingscampagne gestart over... Seksueel geweld binnen relaties? Binnen en ook wel buiten relaties. Want, uh, oh, het komt ook beide. Buiten. Ja, het komt beide erg veel voor in Berge en omstreken. Dus wij zijn daar zeer doorgeraakt. geraakt en we hebben dus uh, in de gemeentevergaderingen van de afgelopen maanden, zo te zeggen, een, een, een pamflet samengesteld, die we dus huis aan huis gaan door de briefbussen gaan verzorgen, waarin bepaalde tips staan voor de aankomende aanrander en ook tips voor de slachtoffer. Uh, ja, en nu loop je wel een beetje erg hard van stapel. Laten we even bij het begin van het uh, nou, ik wil even Vera. zeggen waarom ik hier zit en waarom ja, uh, je waarom beetje, de laatste maanden mee bezig Je ziet er een zijn. beetje gespannen uit. Ik zou zeggen, doe ah, je jasjes uit. Okay. Je zit hier oh. maar met je jas aan. Ja, maar dat komt omdat ik mezelf uh, niet zo goed met het bloed geef. Ja. Al de uh, dingen die ik heb gelezen. en zo. Goed. Nou, ik zal wat ontspannen. Ik zal een slokje water nemen. neem een slokje nemen. water. Zo. Nou, dat ziet er al heel wat beter uit. Uh, Vera, het, uh, seksueel geweld binnen relaties, maar ook daarbuiten. Is dat nou een typisch Bergrijks verschijnsel? Nou, de plekken waarop dergelijke dingen zouden kunnen voorkomen, die zijn in Bergeik en omgeving natuurlijk uitnodigend. Door de steegjes en, en de niet verlichte ruimtes en ook de bossen, de mooie bosrijke omgeving rond Bergeik, die lokken uit blijkbaar tot het hebben van geslachtelijke gemeenschap ongewild. En dat, dat noemen we dan ook seksueel geweld binnen of buiten relaties? Precies, ja. Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. Want, uh... Maar wa, wa, waarom is de gemeente nu dan met die bewustwordingscampagne begonnen? Nou, omdat het de pan uitrees, meneer Van Eersel. En omdat wij als gemeente ons toch verantwoordelijk voelen... voor onze inwoners en vooral inwoonsters. Hè, en dan zeker ook de jongeren. En daar wilden wij dus als het ware als gemeente een, een, een stok voor steken. Ach. Dus, dus, ja, nou, neem me niet kwalijk, Ik is een geestige woordspeling. Die daar, ja, daar stokje, wij een stok voor steken, dus wij hebben het met ja. elkaar rond de tafel. Ja, nou, nou, nee, neem me niet kwalijk, uh, Vera, ik moest even lachen. Z uh, dus maar spart, wat maar, ik, maar, ik nu belangrijk vind, meneer van Eersel, als ik even mag... Ja, rustig maar, rustig is maar. Dus, dat wij kunnen duidelijk maken aan de omgeving... Dat men al in een vroeg stadium in de gaten heeft... of men te maken heeft met een aankomende aanrander. Want dat ziet men eigenlijk vanzelf van mijlenver aankomen. Nou, en laten dat we daar eens mee wilde beginnen. ik even gewoon op deze radio komen uitleggen. Juist. Nou, waar herkent u dan? U, u, u bent een vrouw, u loopt door het bos of een, een, een donker steegje in Bergijk. en ja. u ziet iemand aankomen, laat ik zeggen, uh, mij. Ja. Ik gewoon, en dan denkt u van een afstandje, Och, dan, ach nee, ja, daar gaan we weer. Nou. Waar, waar, waar, waar herkent u dat aan? Nou, dat is met name te merken door de geur die iemand verspreidt. Uh, als iemand bijvoorbeeld op een paar meter afstand te ruiken is... He, met een sterke aftershave, want ja. daarmee verhult de aanrander zich regelmatig. En als die geur zo doordringend is als Old Spice... dan weet men, eigenlijk zou men er al vanuit kunnen gaan... dat men te maken heeft met een potentieel aankomend aanrander. En wat zijn dan de maatregelen die u... Eigenlijk zijn die er niet. Eigenlijk is het dan al te laat. Maar goed. Als en dan dus, ga je maar liggen of zo? Als ik even mag, meneer Van Eersel? Ja, nu, natuurlijk. Rustig maar. Neem nog een slokje water, Vera. Je ja. zit zo opgefokt. En... Och, och, och. Mijn... Kindje, kindje, kindje. Wat is dat toch en, met jou? Um, laat mij nog even deze tips afmaken voor de vrouwen... en de kwetsbare personages hier in de omstreken van Bergijk en Bergijk ja, zelf. Dus, dus, dus rustig dus maar, Vera. Je... Men ruikt die aanrander op een afstand aankomen. Vervolgens is er ook nog een andere tip die ik kan geven aan, aan, aan het aankomende slachtoffer. Als u op een of andere manier een vreemd geluid hoort van deze aankomende aanrander, bijvoorbeeld gegrinnik of, of, of, of <laughs> ja. raar gelach, wat zomaar ergens vandaan komt, ja. dan kunt u eigenlijk, ja, eigenlijk er even. al vanuit gaan tijtje, dat men tijtje. te maken heeft met een aankomend aanrander. Tijdje stopt de band. Veer, wat rustig nou maar. Neem nog een slokje water. Oh, ja, ik oh, kindje, kindje, kindje. Ach, ach, ach. Nou, ik, ik, ik heb de band even laten stoppen. Want, ach, ach, ach. Ben je nu zo. Gespannen omdat je voor de radio bent? Of? Nee, het gaat mij eigenlijk gewoon aan het hart. Omdat ik eigenlijk in alle manspersonen die ik om mij heen zie... Ach. aankomende en potentiële aanranders zie. En eigenlijk, <laughs> eigenlijk is dat ook zo. En ook u, meneer van Eersel, met die gemeen oostjes... die mij de hele tijd maar zitten beloeren... en de hele tijd naar mijn bloesje zitten kijken... eigenlijk zie ik nu een hele grote aankomende aanrander. Hé, hey, wacht nou eens even jij. En, en, en, en, en ik weet niet, wat gebruikt u voor aftershave? Old Spice. Ja, Old Spice. Dat had <laughs> ik toch ook gedacht. Maar ik, ik wens hier niet meer te zijn, meneer Van Eersel, Want ik voel aan alles dat u uw tentakels aan mij wil uitslaan. Nou ja. Ziet u? Hij grinnikt. Oh. Hij grinnikt. En ik kijkt. Nee, ik, um, ik, ik ga, meneer Van Eersel, Omdat u zelf aantoont een aankomend aanrander te zijn. Zo, en nu ga ik weg. En nu kom ik hier ook niet meer terug. Zo. Wow. Zo zeg. Geweldig. De vrouw in al haar verzetten. Wat kwam daar nou voor een hysterisch uh, iemand uh, de studio uitgelopen? Ja, dit is geweldig man. Wat? Ja, dat is een, uh, uh, uh, hoe heet ze dat toch? Vera Roymans. Maar waarom liep die nou helemaal overstuurd het pand uit? Ze begon, ja, ik, ik, ik, ik geloof niet wat ik meegemaakt heb, ze begon opeens aan me te zitten. Ja. En toen ik zei dat ik daar niet van gediend was, toen begon ze geweld te gebruiken. Zij was, hij was een aanrander? Nou ja, ze, ze, ze, hoe ze naar me zat te kijken. En op een gegeven moment kwam ze steeds dichterbij zitten. Ze trok de jas uit. Zat ze nam... ook zo'n raar te grinneken erbij, of niet? Nee, dat niet. Meer. Ze deed in slokjes water te nemen en zenuwachtig te doen. En rare geluiden? Je... En rare geluiden te maken. En op een begreep ze me zo in mijn kruis. En wat deed jij toen? Nou, ik zeg hé hé hé hé hé hé, zei ik. Ja. Nou, er is er weggevlucht. En die werkt dan bij Jeugdzorg? Die werkt bij Jeugdzorg, ja. Nou. Ik zou zeggen, uitkijken voor uh, Vera Roymans. Het is toch goed dat we via Radio Bereik dat soort figuren kunnen ontmaskeren. Oké. Okay. Tijdje je muziek. Aanrandingsmuziek. dat we stoppen met de rubriek. We kregen veel klachten. Die zeiden, ja, Radio Berghijk lijkt wel een prostitutie-advertentiebedrijf geworden... met al die prostitutie occasions Maar het is gewoon een bloeiende bedrijfstak. Hier bij de laatste prostitutie occasion rubriek Alle soorten tweedehands aanhanghoeren. Waaronder opleggers, diepladers en dollies. Ook voor land- en tuinbouwhoeren. Ze hebben 50 tweedehands aanhanghoeren op voorraad. Bij www.vankkeulen.hoeren.nl uh, Nou, dames en heren, tot zover uh, deze donderdag. En uh, wat zeg je, Tadje? Het is niet donderdag. Het is maandag. Nee, het is woensdag. Niet donderdag? Nee, het is woensdag. Okay. Uh, uh, uh, maar we gaan wel weer op het weekend aan. Wat zeg je, Nou, uh. ja, Natuurlijk mag je dat op woensdag wel zeggen. Het is toch... Dan komt het weekend toch weer in zicht? Je mag toch zeggen alvast tegen mensen prettig weekend? Maar het is toch donderdag? Ik heb hel... Nee, het is woensdag. Dan ben ik de kluts Ik heb alles ingezet op donderdag. Nee, het is nog steeds woensdag. Nou ja, goed, het zal wel in de lucht hangen, want ik vergis hem ook aan het begin. Goed, ik zou zeggen, Toon, sluit jij af? Ja, wat zeg ik altijd op woensdag? Radio Pinkijk! Eh... Gewoon alle gezieken. Ja, alle zieken, ja. Alle zieken peterschap en alle gezonde mensen. Ik dacht toch echt, waar ben ik dan? De draad kwijtgeraakt. Ja, toen ik daar straks begon, dacht ik dat het maandag was. Nee, ze maandag. En toen zei Zetje dat het woensdag was. Zetje? Je nee. heet toch Zetje? Hoe heet je dan? Zetje? Je ja, heet toch Zetje? Wie? Nee. Zetje van Lieshout. Wie? Nee. Zetje. Okay. <laughs> <laughs> ik jou ook te pakken, denk je van Lisa. <laughs> nou goed, het was weer een uh, vrolijkheid de lom hier in de studio. En ik zou zeggen, dames en heren, of het. Nou